Gert Luuk met het NOS-journaal. De politie vermoedt dat het incident met een hardloopster... maandag in Egmond niet op zichzelf staat. Om meer duidelijkheid te krijgen wordt bewoners nu gevraagd... camerabeelden van de steekpartij te delen met de politie. Maandag werd een vrouw van 18 opeens aangereden... en in de hartstreek gestoken. Donderdag raakte een paar kilometer verderop... in Castricum ook al twee vrouwen gewond toen ze werden aangereden. Gemeenten in de buurt roepen hun inwoners op... om niet alleen te gaan hardlopen. De Franse oproeppolitie heeft bij protest van mensen in gele hesjes in Parijs waterkanonnen en traangas ingezet. Demonstranten probeerden bij de acte Triomphe door afzettingen van de politie heen te breken. Tientallen mensen zijn opgepakt. De demonstranten hebben allerlei eisen. Zo protesteren ze tegen de hoge belasting op benzine en de hoge kosten van levensonderhoud. Ook in Nederland gaan vandaag mensen in gele hesjes de straat op. Studenten scheikunde en chemie worden op grote schaal geronseld... door criminelen om in ecstasy-laboratoria te werken. Dat zegt de burgemeester van de gemeente Westervoort... tegen de Gelderlander. Daarom komen er lespakketten om jongeren te wijzen... op de gevaren van samenwerken met criminelen. Verder start een campagne om ondernemers te waarschuwen... voor verdachte activiteiten. President Trump de overleden George Bush senior... om zijn toewijding, zijn leiderschap en zijn humor. Bushon George, die ook president was roemt de integriteit van zijn vader. Oud-president Obama zegt dat de de Staten... een patriot en een nederige dienaar heeft verloren. Oud-president George Bush overleed vannacht thuis in Houston. Hij was 94 jaar. De Russische ambassade was actief betrokken bij de poging... om het kantoor van de organisatie voor het verbod op chemische wapens... de OPCW in Den Haag te hekken. Dat schrijft de NRC.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 Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. Ze gaan naar het zwaartje. En vad die zegt ja, verkeer. Zand zorg, aan de zee. Aan de zand, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, neem, met zusje, om mijn vriend, tante vriend En de hele familie is we aan de zand. De Mama zegt dat er man en oude zij zijn ze is. En dan beroet zij uit dat kind de zee ze is hier zo vries. De roet zijn flaas teelt, verbreden sfeer, haar vaaier opgehoog. Oh, maar botsel roept zijn geel, de zee zit zit in mijn oog van de zand. En dit was natuurlijk Tanteleen van We Gaan de Zandvoort Al aan de Zee. Onze herkenningstune van het programma eh, Goedemorgen. Dat hebben we net gehad, maar nu Zandvoort, Oud Zandvoort. Eh, ZFM Oud Zandvoort. Ik moet nog eventjes wennen hoor, het is nog vroeg. De zon schijnt, het is mooi weer. En eh, we gaan luisteren naar het komend uurtje live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En waar gaan we het over hebben?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 Maar in het werk wat je doet bij de gemeente als projectbegeleider.begeleider ben ik bij de gemeente. Projectbegeleider. kom je ja, vaak punten tegen dat je denkt. hé, hey, dat gebouw gaat weg. of de, wat was de bestemming vroeger van dit gebouw. En toen wij privé in de geschiedenis daarvan gaan verdiepen. Zo hebben we het de vorige keer ook al gehad.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 Van dat, uh, dat geveltje. Maar in die steen uh, staat inderdaad dat uh, de toenmalige burgemeester Engelbert was de vicepresident, maar meneer Kaufman was de president. Was dat de geldschieter soms of zo? Uh, meneer Kaufman, dat is een. Uh, was de hoteleigenaar van Hotel Von Kaufman. Uh, dat was in de nadagen van zijn uh, verblijf in Zandvoort. Hij is, kort daarna is het hotel verkocht.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 Dat was de schoolmeester? Dat was de hoofd van school A. En uh, hij heeft in de periode dat hij hier actief was in de gemeente diverse functies vervuld. En ik dacht dat hij in het bestuur van het Witte Kruis vooral de penningmeester is geweest.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 Maar dat heeft zeg maar tot ongeveer 1913 is het in gebruik geweest uh, om daar uh, mensen die leden aan een besmettelijke ziekte onder te brengen. En dat pand is nu uh, volgens mij een pension.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 Goed, ik stel voor Koor dat we even naar een muziekje gaan. En dan gaan we straks verder met de geschiedenis van het ziekenhuis. De tante van geen maat. Ze heeft een zeslampstoestel met een luidspreker zo waar. Die brult een ganzen dag. De hele buurt haast bij elkaar. Mijn tante doet radio, maar dat ding verveelt me zo. Da da Begint als vroeg met gymnastiek, daarna of gewoon muziek. Da Zet kapt de wereld raadloos aan een. Oh, wat kan een mens genieten voor een schijntje. Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist beslist de hele buurt. Tijds morgens al voor dag en nou zet hij het toestel aan. Dat laat hij dan fortissimo tot middernacht zo staan. Lief, zet hem voor het open raam, dat muisje krijgt een staart. De hele straat is nu al onbewoonbaar, gaat het voor klaar Mijn tante Too geeft radio, maar dat ding verveelt nul. <tieden> Begint al vroeg met gymnastiek, daarna gramoffel muziek. Zegt ik heb de wereld raadloos aan een lijf. En bent geniet voor een schijntje. Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist de de hele buurt.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 Een hobby waar slit, heel geen kwaad zit. Het mooiste moment van heel de week is dit, als ik zo in de toven zit. Zaterdag dan ga ik in de toven, zaterdag dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik mooi, eenmaal in de week is mijn barslap.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 Vuren zijn hoog, blijven ook een Dat Roep een buurman heen, je zit niet aan zee. Het water stroelt, heel naam beneden. Zaterdag dan ga ik in de toven. Zaterdag dan ga ik in het bad. Spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eenmaal in de week is mijn verstand op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 Ja, persoonlijk weet ik dat het consultatiebureau was. Ja, precies. Omdat ik toen in Noord woonde, dat onze kinderen geboren zijn. en daar dus naar het consultatiebureau ja. ging. Maar dat is opgeheven, want het consultatiebureau. Ja. Nee, we, begonnen, we zijn vooral begonnen met het Witte Kruis. Uh, toen toen, toen zei, de, heb, heb je het Gele Kruis, het Groene Kruis. Ik weet niet precies welke verenigingen er allemaal had zijn ontstaan. Maar die besloten eind jaren 60 uh, om uh, samen te gaan werken. En uh, die hebben toen begin jaren 70 op het Beatriksplansoen het gezondheidscentrum uh, gesticht. Het gebouw is uh, in de tijd ontworpen door uh, Guy Sterrenburg, uh, een van de lokale architecten. En toen is, uh, toen is het uh, consultatiebureau daar opgeheven. En daarna zijn er, er onder andere zijn de padvinders erin gaan zitten.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 Maar met name de ontstaansgeschiedenis van, uh, van uh, de release in uh, de Zandvoortse gemeenschap... of uh, van uh, de sleep-in in de Zandvoortse gemeenschap is heel uh, interessant. Omdat het, uh, ja, zeg maar, je had uh, een oude garde in de gemeenteraad... Uh, die uh, voorzag dat er een uh, invasie van uh, ik weet niet wat zou plaatsvinden. Toenemend drukgebruik. Uh,